Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De leden van FNV-bondgenoten hebben in een referendum het pensioenakkoord tussen kabinetwerkgevers en vakcentrales afgewezen. 23% van de leden bracht zijn stem uit en van hem stemde 96% tegen. Het bestuur had het pensioenakkoord met een negatief advies aan de leden voorgelegd omdat het te weinig zekerheid zou bieden. FNV-bondgenoten is met bijna een half miljoen leden de grootste vakbond van Nederland.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 Volgens Van Bijsterveld werken sommige scholen al met een soort jongensachtige didactiek. Ze wil weten welke effecten dat heeft. Veel jonge vakantiekrachten in winkels hebben te maken met agressieve klanten, blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV Jongeren. In supermarkten heeft zelfs meer dan de helft van de jonge vakantiekrachten er wel eens last van. Volgens de vakbond reageren klanten vaak geïrriteerd op de jonge winkelmedewerkers.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 Volgens Spaanse media betaalt Barcelona 40 miljoen euro voor de 24-jarige Fabregas. Hij kwam uit de jeugdopleiding van Barcelona en speelde acht jaar voor Arsenal. Het weer, veel zon, maar in het oosten kans op een bui. Het wordt 19 graden op de Wadden tot mogelijk 23 in Limburg. Morgenochtend veel bewolking, maar smiddags meer zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Down the er Je ziet ons gaan Is een zo wonder Misschien kijk je me aan En dan zie je wat je met me doet De Tijd gaat snel Je leeft maar één keer Op het eerste gezicht Dat is alles wat ik wil Dus ga je me mee Aan ja, de stand vandaag In de zon, zon, zon Vroeg in de ochtend Het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niet aan de hand Al, ha, al, ha, liefde roep me, je houd Wees niet bang En ik geef Je dat van mij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 106 FM 106.9 FM you Ja boys and a girl.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 dat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 Come <smart noise> on. Essa linda, tua boca linda, essa boca linda, tua linda, essa boca linda.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 Caliente, sabe que mi papito adelante de misojo, sofa con una bomba provocante. Esa boca linda, qué carajo, es caliente, sabe que mi papito adelante de misojo, sofa con una bomba provocante. Esa boca linda con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante. Tu boca linda